Yeah. <laughs> Bij rellen tussen supporters van de Spaanse voetbalclub Athletic Bilbao... en het Spa Russische Spartak Moskou is een agent gestorven. Volgens lokale media kreeg hij een hartaanval. De rellen braken uit voorafgaand aan het Europa League duel in Bilbao. Terwijl de Spaanse politie de Russische supporters naar het stadion escorteerde... gooide een groep Spartak hooligans, fakkels en andere objecten... naar de Spaanse fans en de politieagenten. Het duel ging ondanks de rellen van start en eindigde in 2-1 voor Spartak.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 Het weer dan nog, in het noorden bewolkt, in het zuiden wel helder. In de minimumtemperatuur minimum ligt tussen de min 1 en de min 5 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig... en tussen de 2 en de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Roanne van Vorst is schrijver en antropoloog. En van haar verscheen onlangs de roman Lief van je... waarin het gaat over het schemergebied tussen verantwoordelijkheid en schuld. Straks schuift Roanne van Vorst hier aan voor onze rubriek Open Kaart. Vivaldi Code Rood is een muziektheatervoorstelling... geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi. Altvioliste Esther Apitulay... gaven we afgelopen week de reismicrofoon mee. En later dit uur hoort u haar verslag. Maar we beginnen met een beschouwing bij het nieuws van de afgelopen dag. Deze week verzorgd door Alma Mathijssen. Ze schreef meerdere toneelstukken, een verhalenbundel en de romans... Alles is karme, de grote goede dingen en Vergeet de meisjes. Goedenacht, Alma. Goedenacht. Hallo. Ah, het is inmiddels donderdag. Nou, dan gaan de meeste mensen al uitkijken naar het weekend. Uh, ben jij zo'n uh, zo type die leeft voor het weekend? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, uh, ja, dat is dan toch, als je een ZZPer bent, dan, ja, dan bestaan eigenlijk die weekenden heel snel niet meer. Uh, wat volgens mij ergens wel heel slecht is. Uh, maar ja, dan ga ik toch denken van... oh ja, maar dat ene stuk kan ik nog wel een klein stukje aan schrijven. En dan, uh, ja, dan is ineens toch het weekend alweer voorbij. Dus geen grote wilde feest of uh, fijne plannen dit weekend? Uh, nou, er is wel een vriendin van mij is jarig... en die gaat weer een ouderwets huisfeest geven. Dus ik denk dat ik daar toch wel even uh, heen ga. Ah, dat klinkt gezellig. Heel goed. Want je moet natuurlijk ook een beetje ontspannen na het werk... Precies, ja. precies. Dus Oma, dat komt goed. Wat uh, viel je op in het nieuws vandaag? Ja, eigenlijk dat het Openbaar Ministerie uh, niet de zaak tegen de tabaksindustrie uh, gaat uh, oppakken of gaat vervolgen. Dus waar Benedikt Ziek nu uh, zo ontzettend goed naar mijn mening mee bezig is. Uh, dus ja, dat, dat verbaasde me eigenlijk toch dat ze dat nu niet uh, wilden gaan doen. Al, alhoewel ik wel heel veel vertrouwen heb in uh, Benedikt en haar strijd. Dus ik hoop dat, het, uh, dat ze het door weet te zetten. Ik ben heel benieuwd wat je erover hebt geschreven. Ja. Mijn tante werd de prinses van de Nieuwmarkt genoemd. In elk café waren ze verrukt als ze binnenliep. Dan wisten ze dat het feest zou worden. De fusten werden naar boven geshout. De muziek werd harder gezet en de sigarettenmachines gevuld. Want ze rookte als een ketter, mijn tante. Knabbelend aan een kaastengel nam ze tussendoor een heis. Tijdens het zingen op het podium van Casablanca overal waar ze kon. Zelfs onder de douche rookte ze door. Als ze dan toch echt even haar haren moest wassen... Stak ze de sigaret tussen haar billen, zodat ze direct weer door kon paffen. Walmen, rook en waterdamp gingen op in elkaar. Mijn tante en de sigaret leken onafscheidelijk. Mijn vader was hetzelfde. Hij nam een reisasbakje mee als hij me van school kwam halen. Wanneer hij moest spelen, klemde hij een asbak die hij speciaal had laten maken aan zijn muziekstandaard. Er zijn foto's waar je hem boven mijn kinderwagen ziet paffen. Ik heb roken altijd als iets prettigs ervaren. De geur deed me denken aan mijn vader en soms dacht ik aan de billen van mijn tante. Maar mijn vader ging dood en mijn tante werd kortademig. Nu is er Benedict Fiek, die de sigarettenindustrie aanklaagt. Zelf rookte ze dertig jaar lang en kent als geen ander de gevaren. Met een uitgetrokken zwaard bestormt ze een monsterlijk wezen, miljoenen malen groter dan zijzelf. Zonder angst en vastberaden zet ze krassen in het systeem. Dat begint te wankelen, ook al is het met het blote oog nog amper te merken. Het logge apparaat van het OM schrikt haar niet af. Het geeft haar wellicht zelfs nog meer vuur. Benedikt zal overwinnen. Mijn vader krijg ik niet terug, maar mijn tante heeft inmiddels besloten te stoppen. Dankjewel. Heb je zelf ja. ooit gerookt? Ja, ik, ik ben zo'n roker die dan uh, uh, af en toe een sigaret rookt. En dat heb ik denk ik tot mijn 32e volgehouden. En nu ben ik echt sinds mijn jaar dat ik geen enkele sigaret meer rook. En, en eerlijk gezegd moet ik toch zeggen dat het voor een gedeelte ook komt door uh, Benedikt. Ik vind haar zo fantastisch en strijdlustig. En uh, ja, ik had bij haar echt het gevoel dat ze toch weer andere dingen liet zien, juist doordat ze zo benadrukt... dat het echt gaat om, om een systeem wat moet worden afgebroken... en dat juist het individu eigenlijk niet zo veel kwalijk te nemen val, viel. Dat, dat kwam bij mij ineens zo binnen en ik voelde me zo... Um, ja, uh, beetgenomen door, door de sigaret... dat ik dacht, nee, ik, uh, ik wil hier eigenlijk gewoon niks meer mee te maken hebben. Ja, dat is een heel duidelijk standpunt. En ik denk dat velen met jou dat uh, delen. Ook mensen die uh, niet per se uh, familieleden zijn aan verloren. Maar uh, ja. ik denk ja. toch vaak met dat soort dingen: dat als ze nu op de markt zouden komen, dat ze direct verboden zouden worden. Ook als alcohol nu uitgevonden zou worden dan zouden ze toch ook zeggen, waar zijn we mee bezig? Dit moet nu verboden worden. Ja, ja, ja, zeker met alcohol, maar dat is gewoon zo geaccepteerd. En dat was roken natuurlijk ook totaal. En ik denk dat het heel goed is dat het nu gewoon steeds uh, ja, minder, minder stoer wordt gevonden. Toen ik opgroeide was het natuurlijk ook echt nog wel zo. En je ziet het bij jongeren ook, ja, tuurlijk nog steeds wel. En je wil natuurlijk ook niemand betuttelen, maar ja. Het is gewoon zo ontzettend slecht. En je wordt verslaafd gehouden. En als je dat eenmaal echt inziet... Uh, nou ja, gelukkig was ik dan niet zo verslaafd... Dat, het, dat ik nog wel redelijk makkelijk kon stoppen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Nou, mooi dat Benedict in ieder geval jouw huis geïnspireerd... Uh, en uh, ja. we wensen haar heel veel succes. En jou alvast een heel fijn weekend. Dank, jullie ook. Don't even try to tell me nothing I can see baby a Saying way too much of something Tried to wash it away but I knew Ready saw it coming In between all of the cuffing Something told me not to trust it Cause I knew what you were really up to You can go and air it out Baby I know you're whereabouts You're hanging out, leave me alone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 go in air it out. By a bed oh, hanging. Dat was de solzangeres Malia. Met behulp van Sid zong zij het nummer Dirty Laundry. In onze rubriek Open Kaart trekt de gastkaart uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En Deze keer doen we dat met schrijver Roanne van Voorst. Ze schrijft boeken, zowel fictie als non-fictie, en is antropoloog. En die beroepen combineert ze ook. Zo schreef Roanne van Voorst een boek... over het jaar dat zij verbleef in de armste sloppenwijk van Jakarta. Ook is ze oprichter van het platform Fearlessly Fearful... waarmee ze probeert mensen van hun angsten af te helpen. Jarenlang was Roanne zelf een grote angsthaas, zoals ze dat zelf noemt... maar inmiddels beklimt ze de hoogste bergen, letterlijk en figuurlijk... en nu ligt er een nieuw boek... Lief van je. Over een broer die overlijdt en een zus die zijn strijd wil afmaken... door te gaan vechten in Syrië. Welkom, Dank je Dankjewel. Wauw, dat is wel een uh, actueel thema. Ja, ja dat was ja. denk ik ook onbewust een van de redenen waarom ik het schreef. Het is niet dat ik een soort ideologie of dat ik iets wilde uitdragen... maar het is natuurlijk wel iets waar ik veel over nadenk... en waar je veel over leest tegenwoordig. Ja, het, is, het is een fictieboek, hè? Het is een verzonnen boek, ja, ja absoluut. Maar... maar wel gebaseerd op... Uh, heel veel interviews die ik heb gehouden met uh, veteranen, met jonge ex-militairen. Ja. ja, en het is redelijk uitzonderlijk als een vrouw wil gaan vechten, ja. denk ik. De meeste ja. vrouwen gaan naar Syrië omdat ze daar nou ja, de strijders willen ondersteunen of humanitaire uh, uh, hulp willen bieden. Ja was het voor jou duidelijk, het moet een vrouw zijn die gaat vechten? Of? Nou ja, ik, ik schrijf altijd een beetje intuïtief. Dus ik heb heel vaak van tevoren niet echt een heel duidelijk plan... wat ik wil met de roman. Dat komt meer tijdens het schrijven. En ik ben in eerste instantie begonnen met het beschrijven van een man. Maar op een gegeven moment werd het een vrouw. En ik denk toch, omdat ik het... het het is voor mij een boek, het gaat vrij diep ook over het verlies van een broertje. Ik heb zelf een broertje, dus misschien was ik me wel zo aan het inleven... dat ik op een gegeven moment gewoon vanuit een vrouwpersoon moest gaan schrijven. Maar het is inderdaad waar dat de meeste strijders zijn natuurlijk mannen. Uh, en ook onder militairen zijn er uh, beduidend minder vrouwen. Ja. Is het dan ook... Uh je meest persoonlijke boek? Als je zegt... het kwam steeds dichterbij, ik voelde ook hoe het was... om een broertje te hebben. Ja, nou, weet je, het is, er, er klopt heel veel niet aan het verhaal... met mijn eigen leven, uh, gelukkig maar. Want er gebeuren ook allemaal vreemde dingen... tussen haar en het broertje. En uh, dit is ook nogal een, uh, een bijzondere dame die ik beschrijf. Maar ik denk wel dat de pijn van het verlies van een broertje... kon ik me wel extra goed inleven. Dus daar zat wel echt een soort voorstellingsvermogen bij. Ja, wat dat betreft is het een heel persoonlijk... Boek. Lief van je is je tweede roman. En de centrale vraag is in feite... waar houdt verantwoordelijkheid op en begint schuld? Ja. Waarom uh, interesseert die vraag je zo? Ik denk omdat het een vraag is... die ik zelf helemaal niet kan be beantwoorden. Omdat het een vraag is die ik zelf... Um, vaak door mijn hoofd vol schiet. Niet, niet alleen maar met dit soort thema's. Um, maar ook bijvoorbeeld met het vluchtelingenthema in Nederland. Dat ik mezelf er wel eens op betrap. Van, oh, ik vind het allemaal heel erg... Maar waarom nodig ik dan niet wat vaker een vluchteling te eten uit? Of waarom heb ik dan eigenlijk niet mijn huizen opengesteld voor iemand om te blijven slapen? Weet je, het, is, het zijn allemaal van die thema's die je tegenwoordig natuurlijk meekrijgt mee uit de media: um, vlees eten, het klimaat. Maar waarvan je ook heel makkelijk kunt doen alsof ze er niet zijn. En gewoon je eigen leventje kunt blijven le leven. En ik probeer daar af en toe wel over na te denken, zonder daar heel moraliserend over te zijn, maar wel van goh moet je nou in alles het goed proberen te doen... of mag je soms ook wel een beetje dingen van je af laten glijden? Um, en het is dus een vraag waarop ik werkelijk niet zo heel goed weet... wat nou het juiste is, maar wel eentje die ik heel intrigerend vind. Um, je zegt zelf dat je in het grootste gedeelte van je leven... een ontzettende banger is, Kwas, Hoe uh, uitte zich dat? Hmm. Um, ik had verschrikkelijke hoogtevrees, bijvoorbeeld... Tegenwoordig ben ik bergbeklimmer, eh, sportklimmer. Dus de, daar ben ik overheen gekomen. Maar ik was echt heel erg bang voor hoogte. Dus dat was één ding. Ik was bang voor honden. Ik heb een hond tegenwoordig. En ik ben na een bijna auto-ongeluk best wel bang geworden voor autorijden. Nou, dat is gelukkig ook overgegaan. Dus er waren allemaal van die dingetjes. Het was niet zo dat ik een enorm muurbloempje was. Maar er waren wel dingetjes die me beperkten in mijn vrijheid. Die me beperkten in dingen die ik wel zou willen doen... maar die ik niet zo heel goed durfde. En hoe verhoudt zich dat tot jouw platform wat je hebt opgericht? Fearless, die veervol? Nou, ik ben naast dat ik schrijver ben, ben ik onderzoeker. En ik doe eigenlijk al tien jaar onderzoek naar risicogedrag... en naar wonen en werken op de meest gevaarlijke plekken. En voor dat werk ging ik... Ook ook steeds naar die plekken. Dus ging ik naar een sloppenwijk... of ging ik naar Groenland om op een uh, jagerseiland te wonen. En in de loop der jaren heb ik interviews gedaan met, ik denk wel honderden... Angstexperts eigenlijk. Met mensen die echt de dapperste van de allerwereld zijn. Van de, van de wereld zijn. Dus dat waren dat soort jagers. Um, maar ook mensen die zonder touw rotsen van duizend meter hoog beklimmen. Weet je, gewoon echt daredevils. En al die mensen bleken methode te hebben uh, om met hun angsten om te gaan. Of om niet bang te zijn. Of om niet de controle te verliezen. Die schreef ik natuurlijk ijverig op. Daar ben ik ook op gepromoveerd. En op een gegeven moment ben ik die gaan toepassen zelf. En die hielpen mij heel erg om wat dapperder te worden... en over angsten heen te komen. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk zo leuk... want dat betekent dat iedereen die denkt... dat hij niet zo heel stoer is aangelegd... dat ook gewoon kan leren. En dat ben ik mensen gaan leren. Dus ik ben trainingen gaan geven en lezingen gaan geven... en workshops. En daar kwam het platform uit. En nu zijn er allemaal mensen die met mij in groepen zitten en uh, over hun autorijangst heen komen en uh, over hun hoogtevrees heen komen of over hun vlieg, vliegangst. Dus een heel grappig uitstapje van mijn onderzoekswerk maar wel een heel leuk uitstapje. Ja, en heel praktisch toepasbaar ook ontzettend, ontzettend. Fijn ook dat je andere mensen kan helpen, lijkt me. Ja, en het is helemaal niet een soort zweverige, esque. Het is meer, um, omdat ik daar tien jaar onderzoek naar heb gedaan... weet ik ook gewoon uit de psychologie wat er echt werkt. En het zijn vaak dingetjes die je thuis gewoon kan oefenen. Weet je, die helemaal niet zo heel ingewikkeld zijn. En voor heel veel mensen valt er echt zo'n last van hun schouders. Van, oh oh, ik kan dit gewoon een paar weken thuis oefenen... en dan gaat het eigenlijk wel. weet je? Of dan durf ik ineens wel die auto in. Het is natuurlijk heel erg leuk en stimulerend om dat te doen. En ze moeten ook altijd erg om mij lachen... want ik blijf alle nieuwe onderzoeksmethodes uitproberen. En dan moet ik af en toe met kabels op mijn hoofd worden... weer hersenactiviteit gemeten. Als ik iets spannends ga doen, dan deel ik dan allemaal... met de mensen in mijn groep door filmpjes en zo. Dus het is, het is een heel ondernemend gebeuren. Klinkt heel spannend. Laten we kijken wat voor uh, nou ja, vlees we in de kuip hebben. Ja, dan kan je ik wachten. doe de spannende doosje voor je open. Zo. Mag dit ook gewoon intuïtief doen, hè? Oh, totaal. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Nou vraag je dat aan een antropoloog. Ja, je hebt er nogal wat op je, ja, op je naam staan. Ik ja. heb echt vanaf mijn achttiende, denk ik... ben ik bijna meer in het buitenland geweest dan thuis. Dus het zijn er nogal wat. Nou, ten eerste, ik heb hele lange tijd... ik heb twee keer een half jaar op een Inuit-eiland gewoond in Groenland... Um, dat was heel fantastisch. Dus er wonen daar maar 80 mensen. Het was uren varen naar het eerstvolgende dorpje. En ik was nummer 81. Dus dat is wel een van de meest spectaculaire dingen... die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dat je echt walvissen langs zag um, zwemmen. Dus dat is één. En meer recent heb ik een prachtige wandeltocht... in Ladakh in Noord-India gemaakt. Waar ik met mijn uh, vriend samen met de rugzakken om... Um, ja dagenlang lange wandeltochten heb gedaan en een beetje bergbeklommen. Dat was ook wel heel erg fantastisch. Ben je ook naar Syrië geweest voor dit boek? Nee, ik ben niet naar Syrië geweest. Ik ben wel in andere uh, vluchtelingengebieden geweest in Europa. En ik werk of ja, doe wel thuis inmiddels veel ook met vluchtelingen in Nederland. Dus ik heb ook wel heel veel vluchtelingen geïnterviewd en uh, ben met een... Heel stel van hen ook gewoon bevriend geraakt. En dan zijn het ook ineens veel meer dan alleen maar vluchtelingen. Natuurlijk mm. zijn het gewoon mensen. Dus ik heb wel veel foto's mogen zien en veel uh, verhalen gehoord. Maar ik ben nog nooit in het land geweest. Ik hoop dat het ooit zo veilig wordt dat ik erheen durf. Op dit moment is dat nog niet zo. Nee, is bijna niet te bereiken. Nee. nee, Zal ik een kaartje pakken? Ja, laten we doorgaan. Hoe zou je het liefste sterven? Nou ja, ik vrees... Uh, zoals... De meeste mensen. Dus lief liefst zo in mijn slaap met een hartaanval... dat ik het niet door heb. En dan heb ik op dit moment... Ik heb een levende oma nog. Mijn andere opa's en oma's zijn overleden. Maar mijn oma is 94 jaar. Geeft nog Spaanse lessen. Leest vijf kranten per dag. En als ik aankom heeft ze altijd een aantal artikelen voor me uitgeknipt... die meestal woedend zijn op mannen en de kerk. En ze is erg feministisch. En daar kan ik ontzettend leuke gesprekken met haar over hebben. Dus voordat ik wil sterven... wil ik het liefst ook nog gewoon oud worden zoals zij. Weet Dat, je? Dat klinkt je als gewoon... een soort droomvrouw. Fantastisch, hè? Ja. ja. ja ze is heel stoer. Um, het hoofdpersonage in je roman is ook een vrouw. Die gaat vechten. Is het ook een feministisch boek? Nee, het is niet zozeer feministisch. Um, ik heb wel gesproken met vrouwelijke militairen... Um, maar die vinden het ook echt lang niet altijd makkelijk... om in zo'n mannenwereld te zitten. Dus voor mij was de reden dat zij ging vechten... had veel meer te maken met het feit dat ze zich... en dan zonder de kloeten verklappen... vreselijk schuldig voelt over de dood van haar broertje... en iets wil doen wat iets bijdraagt aan de wereld. Ze moet dus, een vreken als het Ja, waren. dus het is bijna meer een psychologische struggle... die zij doorgaat dan een maatschappelijke struggle. Maar goed, ze komt natuurlijk wel terecht in een groot politiek spel waarin ze als een soort puppet wordt neergezet. Want dat is toch wel een beetje hoe we met de soldaten omgaan. Ja, uiteindelijk krijgen ze de orders. Ja, krijgen zij de orders en ja. doen ze een beetje het vuile werk... waar wij Nederlanders eigenlijk liever niet heel veel van willen weten meestal. Nee. Nee. Kaartje nummer drie? Ja. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Ja, als vrouw uh, <laughs> ben ik uh, daar ongetwijfeld best goed in... Denk ik. Zijn vrouwen daar beter in dan mannen? Nou, dat zeggen ik? ze wel altijd. Hè? Dat vrouwen wat, wat verbaal wat sterker zijn over het algemeen dat is natuurlijk totaal generaliserend en wat uh, manipulatiever. <kuggen> Misschien wel, in die zin, dat ontken ik ten stelligste. <lacht> dat lijkt me heel fijn. Ja, toch? Ik denk, uh, ik weet het niet zo heel goed. Ik denk, ik denk dat ik door blijf zo, of tenminste, ik denk dat ik door blijf praten. Ja, maar is het dan niet zo? Maar ik geloof wel dat ik redelijk goed ben... ook in het soms niet mijn zin krijgen. Uh, en dat komt een beetje omdat ik best wel een eindselganger ben. Dus ik vind het vrij fijn om veel tijd alleen te besteden. Mijn man en ik wonen ook in verschillende landen zelfs. Nou is dat niet helemaal vrijwillig. Het is gewoon dat hij daar een baan heeft in Amerika. En ik vlieg heen en weer... Maar we hebben twee verschillende huizen. Ik woon in Nederland, grootste gedeelte. Dus ik hoef niet zo heel vaak mijn zin te krijgen. Want ik kan hem gewoon hebben. Want ik ben meestal alleen. En dat werkt heel makkelijk. Dus ik denk dat dat mijn grootste strategie is. Gewoon heel veel alleen zijn. Dan heb je alleen maar jezelf om tegen te knokken. En mijn puppy. Maar die is makkelijk te overreden. <lacht> <lacht> nou, dat klinkt alsof je het goed voor elkaar hebt. Wel, hè? Ja. Even zien. Eh... Uh, dit mag natuurlijk niet. Ik was er eentje aan het overstaan. Oh, echt waar? Ja, deze had ik. Ik zal het nu eerlijk zijn. Wat is voor jou het toppunt van ellende? Nou ja, dat blijft dan toch wel een beetje bij het boek, denk ik. Uh, op dit moment, als ik denk aan een vluchtelingencrisis. Ik ben vrij recent nog in een vluchtelingenkamp geweest. En ik werd er verschrikkelijk verdrietig van. In een ik... kamp in Nederland of nee, in, in Lesbos? In Lesbos. Uh, en... Als je kijkt naar weet je, mensen van, van onze leeftijd, gewoon jonge mensen. Ik ben 34, zaten veel stelletjes. En als ik daar ochtends, ik heb daar ook als vrijwilliger gewerkt... een korte periode, ook omdat ik wilde zien wat daar gebeurde... niet alleen maar als onderzoeker wilde zijn. Als je dan aanklopt ochtends op de mini-huisjes die mensen hebben gekregen... soort hutjes zijn het, om het ontbijt te brengen... dan zie je dat heel veel van die stellen gewoon nog slapen. En dat is heel logisch, want ze worden apathisch. Het is, het, mensen gaan niet meer iets doen, want ze zitten daar maar de hele dag te hangen. En sommige mensen waren al twee jaar daarvoor aangekomen... in een of ander lullig, rubberen bootje. En die zitten dan al twee jaar zonder enige opleiding werk, want dat mogen ze allemaal niet doen, in zo'n kamp. En als je hoort wat ze in Syrië deden of in Afghanistan... dan zijn het meest, meestal de meest hoogopgeleide mensen... want die hebben het geld om een mensensmokkelaar te betalen. Dus die mensen zitten daar compleet hun talent te voordoen... En worden daar uh, slaperig van en ziek en depressief. En ik had al na een paar weken dat ik me ook een beetje zo begon te voelen. Dus dat is denk ik wel wat ik op dit moment het toppunt van ellende vind. Ja. Er wordt nu gesproken over dat de grootste vluchtelingencrisis wel is geweest. Maar het klinkt alsof die nog volop aan de gang is. Ja, ik, ja, kijk het is een tijdje geweest dat er wat minder mensen aankwamen in Griekenland. Maar de afgelopen weken kwamen er weer honderden mensen soms aan per week... Uh, in bootjes. Waar komt dat dan door? Is dat dan echt doordat er meer bombardementen zijn? Of? Het is niet altijd helemaal duidelijk. Het heeft ook te maken hoe streng men weet... dat Turkije uh, mensen tegenhoudt op zee of weer terugstuurt. Weet je, allemaal dat soort roddels gaan er, gaan er over en weer. Dus daar heeft het heel veel mee te maken. Het zou ook te maken kunnen hebben met bombardementen. Um, en daarbij, ja, de vluchtelingencrisis wordt wat minder. Ik ben vorige week in Myanmar geweest om daar veldwerk te doen. En op dat moment... Op dit moment is daar een van de grootste vluchtelingencrisis gaande sinds de Tweede Wereldoorlog. Met zoveel uh, Rohingya die daar aan het vluchten zijn en zo. Dus het, het gaat op meer plekken dan wij soms in Europa bijna doorhebben. Wij zien natuurlijk Griekenland en Turkije en uh, daar wordt heel veel ruzie over gemaakt. Maar. Verder weg gebeurt er ook van alles. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, als je het echt van nabij meemaakt... dat het ook wel een beetje de moed in je schoenen uh, zakt. Soms wel. En maar weet je wat het, het gekke is? De ja, en weet je wat het gekke is? We vinden hier in Nederland soms al van... Ah, er komen te veel vluchtelingen. En als je bedenkt dat 80% van de vluchtelingen... wordt sowieso opgevangen door de landen eromheen. Hè? Dus dat zijn de landen om Syrië heen... Midden-Oosten daar, daar, die vangen op. Wij doen maar een heel klein beetje. En het overgrote merendeel van de mensen... komt ook helemaal niet in vluchtelingenkampen terecht. Die huren gewoon zelf kamertjes. Dus ook nog eens 80 van de vluchtelingen... zit buiten kampen, wordt geschat. Die wonen gewoon in de stad. Die worden meestal een beetje uitgebuit... en die zitten in een of ander studentenkamertje... met de hele familie. Dus als je daar nog eens over gaat nadenken... is het nog veel erger dan je denkt. Hoe groot het werkelijk is. En weet je wat dan het allergekste is? Dat ik als antropoloog... En als schrijver en voor mijn Fearlessly Fearful onderzoek reis ik ongelooflijk veel. En elke keer als ik op Schiphol loop en een beetje wapper met mijn paspoort... moet ik altijd denken aan al die mensen die gewoon niet mogen reizen... en die dan vastzitten in een kamp. En waarom? Ja, omdat ze ooit in een ander land geboren zijn. Dat is wel een heel gek idee. Ja, dan snap ik wel waar die schuldvraag vandaan komt. Waar we ja, het gesprek mee begonnen. dan ga je daar wel over nadenken. Ja, dan, ja. Ik realiseer me steeds vaker dat het tegenwoordig... misschien niet meer alleen gaat om wie is er arm en wie is er rijk. Want heel veel van de vluchtelingen zijn helemaal niet het allerarmst. Maar meer om um, wie is er vrij om te gaan waar die wil. En wie is dat niet. Weet je? En dat is een hele gekke nieuwe tweesplitsing. Of ik weet niet of die nieuw is, maar in ieder geval is die prominent. Ja. Zal ik de laatste kaart pakken? Een korte. Heb je ooit een heldendaad verricht? Het klinkt alsof je er volop mee bezig bent. Nou, nee. Ik vrees dat het uh, beste wat ik recentelijk heb gedaan... is de puppy meenemen uit het vluchtelingenkamp. Maar ik had liever een vluchteling onder mijn arm meegenomen. Dieren hebben ook gevoel. Ik zeker. Weet... Zeker, <laughs> zeker. En hij heeft mij over mijn angst helpen. helpen. Dus misschien is hij meer de helft. Ja. Roanne, uh, mag ik je bedanken voor je komst naar de, naar de studio? Het was gezellig. Ja, het was fantastisch. Uh, je boek Lief van Je is nu uit. En, uh, ik Hij ligt je... in de boekhandel. Ja, spannend. Veel succes. Dank je wel.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 You know, and God knows when Now, you know, I just been sitting here thinking One and one in world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 My Home is in the Delta. Dat was een nummer uit 1964 van Muddy Waters. En we gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En Dit is deel 6 van de Camping. Pst. Nou, op een gegeven moment gingen ze vast naar een bepaalde camping toe. En toen heeft hij uh, besloten uh, om die kippen mee te nemen. Ja, volgens mij had hij er dan een stuk of vier, vijf mee. Had hij een soort provisorisch hokje gebouwd. Ja, heel simpel, van hout en wat kippengaas. En dat ging dan in de in. Van buiten kon je dan de kippen wel horen. Ja, nou ja daar moesten wij natuurlijk uh, wel om lachen. En ook de mensen op de camping... Toch zie ik nu dat het niet alleen maar grappig was. Zijn hele leven was hij bouwvakker geweest... maar eigenlijk had hij wel graag boer willen worden. Net als zijn grootvader. Ja, zo'n keuterboertje. Ik denk dat hij dat eigenlijk steeds aan het naspelen was. Net zoals ik nu soms hem weer aan het naspelen ben. Als ik op zo'n afgedragen klomper rondloop. Ja, ik hoort hem zo weer zeggen. We zijn de laatste kleine boertjes... U luisterde naar één Minuut, gemaakt door Chitske Musche. <middels> Modeontwerper Sophie Hardeman maakt denimkleding... die veel verder gaat dan de gemiddelde gewone blauwe spijkerbroek. Supersterren als Rihanna en Ariana Grande dragen inmiddels regelmatig haar ontwerpen. En ook kun je haar werk tegenkomen in modebladen... als Dazed and Confused en Amerikaanse Vogue. En morgen presenteert ze haar allereerste parfum. Out of the blue. Dat ze samen ontwikkelde met geurkunstenaar Clara Ravat. Goedenacht Sophie. Hallo, goedenavond. Wat is uh, de magie van uh, de denimstof voor jou? Um, ja, wat mij in jeansstof heel erg aanspreekt, is dat het um, heel relateerbaar is. Iedereen, het is een materiaal wat voor iedereen herkenbaar is en veel gebruikt en daardoor niet een soort van, ja, omdat ik het Binnen mode toch gebruiken als, als een soort kunstvorm. Um, blijft het behapbaar en niet een soort van... Um, ja, soms kan kunst een beetje arrogant zijn. Zo van heel conceptueel en heel erg een idee uitdragen. En ik wil, ik wil gewoon dingen maken waar iedereen lol aan kan hebben eigenlijk. Dus denim is eigenlijk een soort... Allemans vriend onder de stoffen. Ja, zeker. Ja. Hoe, um, hoe, hoe vertaal je dan... jouw ontwerpen naar een parfum? Uh, ja, dat was een heel interessant proces. En um, een jonge stroom van mij al lang. Um, ja, twee, twee dingen zijn eraan heel interessant. Ik vind het heel leuk om... om via verschillende media... te ontdekken... Ja, hoe... Waar, waar eigenlijk um, Hardeman om draait. En het andere ding was. Dat grote modemerken maken. Het allermeeste geld. De, de grootste omzet komt eigenlijk uit. De, uit de, hun geurenlijnen. En tweede is horloges. En derde is handtassen. Dus dat komt volgend jaar. En, <lacht> ja, vond, dus dat gegeven. Met dat gegeven wilde ik. Soort van heel graag onderzoeken. Hoe ik, hoe, hoe ik dat dan op mijn manier zou doen. En, ja, en dat het ook eigenlijk ze onschuld zou behouden. Dus het is niet, ja, niet een geur die misschien um, heel chique is... maar wel een geur die van iedereen is. Dus het is ook een beetje... Um, ja, de inspiratie is eigenlijk um, als je een beetje verliefd bent... en dat je daardoor eigenlijk heel onhandig wordt. Maar hoe ruikt dat... Ja, um... Ik ga zelf namelijk nogal veel zweten als ik uh, een beetje verliefd ben. Ja, ik krijg klamme ja. handen. Maar <laughs> ik hoop toch niet dat je parfum naar uh, zweet ruikt? Nou, het grappige daaraan is dus... als je verliefd bent, dan ben je eigenlijk ook verliefd op iemands schul. En dat, daarom dan ben je verliefd op, op, je, op iemands feromonen En dat, dat is eigenlijk dus de zweetlucht. En als je dan gek op iemand bent, dan ruikt het eigenlijk stiekem ook best lekker. En het is een beetje... Het heeft iets... Mis, iets Iets muscusachtig. Mm -hmm. uh, maar het, is ook, het heeft ook een beetje iets chemisch. Uh, de parfum is uh, verkrijgbaar in een poppersflesje. Uh, Poppers is toch uh, drugs die veel in de, in de gay scene wordt gebruikt? Ja, dat klopt. Uh, het is een um, soft drug, geloof ik. Maar je, je, je, je ruikt dat inderdaad, of je snuift dat. En het is lucht, waardoor je... Um, ja, een beetje gelbert, als ik dat mag zeggen. En heel erg, um, ja, heel erg vlinders in je buik krijgt. En um, je ja, je natuurlijk ook een beetje zelfverzekerd voelt waarschijnlijk. En met dat idee... Ja, een parfum reclame is, gaat, draait om begeerte. Dus mm -hmm. dat is alleen maar um, ja, desire en... Ja, het is niet verliefd, het gaat echt om lust. En het objectiveert eigenlijk bijna iemand. En, um, dit gaat, wat, wat, wat we met het parfum wilden doen... is dat het weer teruggaat naar ja, een soort van... Niet, niet een verkoopbare begeerte, maar een soort menselijke interactie. Dus het, het is ja, een soort van onschuldig, maar ook heel omdeugend. Ja. Ja, de lancering van je parfum valt samen met de nieuwe herfst wintercollectie Hoe um, presenteer je zo'n parfum op de catwalk? Um, dat is een hele interessante vraag. En, um, ik doe liever geen catwalk-presentaties, omdat um, op, een, ja, op, een, op, een, op een soort van officiële modeshow rennen modellen over de runway en als je niet op de eerste rij zit, dan krijg je er bijna niks van mee. En ja, zie je het vooral via Instagram voorbij komen en het gaat hartstikke snel voorbij. Dus onze presentaties zijn meestal een soort van performances, een soort van tableau van. kan je je dan voorstellen, waarin de modellen in een soort van, ja, bijna een soort toneelstuk, waardoor je heel veel tijd krijgt om dingen van dichtbij te zien en vanuit andere kanten en in interactie ook in beweging. Omdat in het echte leven heb je ook kleding aan en ben je ook gewoon. ...dingen aan het doen, aan het zitten, aan het praten... ...over de grond, aan het rollen, ergens omhoog hoog aan het klimmen. Dus ik vind het ook belangrijk dat je dat in de kleding kan doen en kan zien. En ja, de parfum zal dus inderdaad ook op zo'n manier getoond worden... ...waarbij um, ja, je van heel dichtbij kan proeven zien, voelen, aanraken. Um, ja... Duidelijk. Afgelopen weekend toonde je de collectie nog tijdens de New York Fashion Week. Hoe waren de reacties ja. daar? Was dit ook je eerste keer daar trouwens? Uh, nee, ik heb twee jaar geleden precies voor het eerst in New York geshowd. Toen was ik daar uitgenodigd om tijdens het officiële programma... een um, runway show te doen. En dat was ontzettend overweldigend. En sindsdien um, doen we twee keer per jaar. Dus dat is nu, was nu dan de vierde keer gaan we naar uh, New York om daar dan de collectie eigenlijk te lanceren. En deze keer ook weer via een performance. Hoe en ging het? Het was heel erg leuk. En, um, ja, het is altijd ontzettend fantastisch om te zien. Bijvoorbeeld, we hebben dan twee dagen lang casting... en dan mag iedereen langskomen die model wil zijn. En dan ontmoeten we altijd zoveel toffe mensen... die er mee, mee aan willen doen... En ja, dat is heel overweldigend om dan in zo'n grote, enge stad... je ineens toch heel erg thuis te voelen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het klinkt alsof je op een heel spannend pad bezig bent. En uh, morgen is de volgende stap. De presentatie blue, van je... Heet het parfum. Out of the blue in, uh, in Wow Amsterdam. Uh, ja. is, is het toegankelijk voor het publiek? Kan iedereen zomaar binnenkomen of moet je uitnodigen ja, hebben? Ja, zeker. En je kan het uh, op de website van Wow vinden en op Facebook. En... Um, ja, het gaat heel erg leuk, gezellig worden en heel erg spannend. En ook een beetje onhandig en ook een beetje stotterend verliefd. echt echte verliefdheid en, zo, zo en lust. Voel, ja, zo voel ik me er ook nog steeds over. Dus. Het klinkt allemaal heel erg spannend. En uh, ik zou ja. wel zeggen, ga dat <laughs> meemaken, ga dat ruiken. Um, ja. Dank je wel en heel veel succes, Sophie Hardeman. Heel erg bedankt. Hele fijne avond iedereen. doe jij ook. <laughs> Dag. My father left me an acre of land Sing ivy, sing ivy My father left me an acre of land, sing holly, go whistle and ivy. I ploughed it with a ram's horn, sing ivy, sing Ivy. And start it all over with one peppercorn. Say. PJ Harvey en Harry Ascot met hun bewerking van de Britse Folk Traditional, An Acre of Land. Iedere week geven we onze reismicrofoon mee aan iemand die bijna een première, een presentatie of een bijzonder optreden gaat beleven. En deze week nam altvioliste Esther Apitolij de microfoon mee. Samen met schrijver en regisseur Co van der Bos maakten ze de muziektheatervoorstelling Vivaldi Code Rood. Geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi. Esther Apitolij gaven we. Oh ja, nou, daar gaan we dus naar luisteren. Hallo, VPRO. Hoi. Ik ben Esther Apitulij van Vivaldi Code Rood. Ik ben initiatiefneemster van Vivaldi Code Rood. Ik doe even een kapje op voor het spugen, geloof ik, hier... Tegen het, Tegen het spugen. Ik rijd nu naar Haarlem toe waar we met het jeugdorkest gaan repeteren. Om te kijken hoe dat op de, in de zaal uiteindelijk gaat worden. Tot de volgende keer. Oké, okay, we hebben... We hebben net een repetitie gehad met het jeugdorkest Divertimento uit Haarlem. We hebben een kleine opname gemaakt via de mobiele telefoon. Dus het klinkt misschien heel erg mobielerig. Hier komt het, hè? Kun je even een stukje horen. het jeugdorkest uit Haarlem, wat volgende week in Haarlem ook natuurlijk mee gaat doen. We zitten nu in de kleedkamer, in de omval, we zijn aan het monteren. René maakt zich heel mooi op. En uh, maak je je niet mooi op? Jawel, altijd. Altijd. Uh, we zitten midden in de Vivaldi Code Rood. Vind je het spannend? Ja, heel spannend. <laughs> en waarom is het zo spannend? Um, omdat het de eerste keer is dat we het vandaag gaan try-outen. Ja, dat ja. Ja, is heel spannend. Dus ik kom ja. na de try kom ik even bij je terug ja, is goed. om te vragen hoe je het uh, hebt uh, gevonden. Muziek ja. ja. Weer door is er tijdens een vraaggesprek met interessante vragen en niet zeggende antwoorden gezegd dat er de laatste tijd veel dingen gevallen zijn. Regen bijvoorbeeld. Na de regen de sterren bladeren op de rails aandelenkoersen. Nauw nou, die zakken. Super super Sneeuw. De dollar de euro. Hier en daar een bui en versterkt en ongeveer wat vluchtelingen in de woestijn. Bommen, groter worden en gevangenen op weg naar de stoel. Een meisje op haar knieën, tranen, doelpunten, doden. Mensen van voetstukken en bergwanden. En op home video's. Yes, dames en heren, de ankervrouw. Zo, het is nu 1 uur s'nachts. Ik ben thuis. De eerste doorloop gehad. Ik uh, ben eigenlijk blij, behoorlijk blij hoe het gegaan is. En het is uh, waanzinnig hoe dat dan plotseling al die ingrediënten die je bedacht voor zo'n avond, dat het allemaal op zijn plek komt. Dat de mensen reageren, dat ze gaan lachen, dat ze gaan klappen. En uh, ja, ik ben echt heel blij. Ja. Hi, ik um, ben even helemaal vergeten dat ik dit microfoontje had. Um, er zijn inmiddels twee try-outs geweest weer. Ik um, ben totaal gesloopt, werkelijk. Um, maar ik moet je zeggen, je krijgt er ook wel enorme energie van. Dat is wel te gek. Wat ook geweldig is dat er steeds een plaatselijk koor meedoet. En... Uh, Mensen zijn zo verschrikkelijk enthousiast om mee te doen. En dat doe ik het ook echt wel voor. Ik vind het geweldig, zo'n koor dat eigenlijk een doorsnee is van de maatschappij. Ja, Het is heel vermoeiend, dat, of energie slopend... Niet vermoeiend, maar energie slopend... om dit allemaal bij elkaar te krijgen met zoveel mensen. En je staat dan uiteindelijk toch wel met 50 man op het toneel... Maar uh, de energie die je er ook wel uit krijgt is echt geweldig. Dus ik uh, verheug me enorm op de hele reeks die komen gaat. Oh. Oké, okay, nu uh, komt uh, Mulder. Mulder. 500 meter. Dit is laag. En ik ga kijken of ik even snel 42, 42, kan die spelen als zij schaatsen. Hoog, maar smilder, of nee, omgekeerd. Kamp. Ik ga kijken of zij even dus snel kunnen schaatsen hij als ik speelde. Ready. Ready? Het is spelen. Ja. Het is, is De meeste verspreidingen gingen over deze wit. Opening is voor me. met lichte voorsprong. Komt hij in de buurt van de lijn. Goedemiddag. Voor de rit van de noorden. In 3441. <lacht> Die duikt daaronder. 2467. Dan heb je zenuwen van staal. Jammer. Een vergadering zo om vier uur bij mij thuis met de... Regisseur, schrijver, Ko van der Bos. Lichttechniek, Natasha. En uh, decor, onterfster, Else Marijn. Ah, ja. Ga je mij nou opnemen? Ja. Hallo? Er wordt hier gesmaakt. We zijn enorm in de vergaderingen. nou. Elsje, we houden het niet meer. We hebben het over ijsblokken die er toch zijn. En we willen een sneeuwmachine, die moet er ook echt komen, vind ik. Wat vind jij? Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. ja. Sliert hier okay. Nou, wat, ik, wat mij echt heel erg gek lijkt, is van dat van het. Maar er is gewoon geen geld. Dat is een kut. Er is geen geld. Wat is er niet? niet? niet? Else Marijn, wat is er niet? Er die is het geld? Die klote halve zeilstraat die daar heeft. Ik ben zo blij dat hij een keer houdt. Ah. Van de weddingswerkers en het landweer. En je weet de van: De Bitwarden explodeert. Houd je aan mij vast. Ah, alles moet verterbaar zijn. Want dan hangt een hashtag splijt van de U hoort een bijdrage van Esther Apitoulay. Komende zaterdag gaat de muziektheatervoorstelling Vivaldi Code Rood in première in de toneelschuur in Haarlem. En reist daarna het land door. De Bahama's hebben net hun vierde album uitgebracht, Earth Tones. En daarvan is dit het nummer Way With Words. Substance over style. Now I hear a laugh, but I don't see a smile. I had to wait with words for a while. If I had a known I'd have stuck around. Cause what kind of man lets his brother down? Oh. So on SMS. SMA Dat was Bahama's met Way With Words. Morgen ontvangt Hanneke Groenteman hier theatermaker... en liedjeschrijver Steve de Jong. Hij heeft een fascinatie voor de operette... het miskende stiefkind van de opera en de moeder van de musical. Na de operettetrilogie trilogie Strausvogel, Ludwig... en Grootse en Mislepend Wil Ik Leven... gaat hij nu terug naar de moeder alle operas en operettes. Lorfio van Monteverdi uit 1607. De Jong maakt een geheel eigen versie in. orfeo operette van nu met live muziek... handgemaakte kartonnen pop-up-decors, humor en eindeloze verbeelding. Dat onder meer morgen. Straks kunt u luisteren naar de nachtzuster van Max. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen. Op Radio 1.